Ember brandt ze met het NOS-journaal. Ernstige ernstige rallyongeluk in Spanje zaterdagavond is opgelopen naar 7, schrijft de Spaanse sportkrant Marca. Een meisje van 11 is aan haar verwondingen overleden. Er liggen nog vijf gewonden in het ziekenhuis. Tijdens de auto rally van La Coruña vloog een van de raceauto's met hoge snelheid in het publiek. Justitie in Mexico gaat opnieuw onderzoek doen naar de verdwijning van 43 studenten. De aankondiging komt na felle kritiek van internationale experts... op de gang van zaken rond de vermissing van de studenten in september. Die zijn nog altijd niet gevonden. Volgens experts is in het onderzoek van justitie bewijsmateriaal vernietigd... zijn getuigen niet of pas maanden later ondervraagd... en is er geen forensisch onderzoek gedaan. In Brussel voeren boze boeren vandaag actie tegen onder meer de lage prijzen. De protesten concentreren zich in Brussel omdat de EU-ministers van landbouw daar bij elkaar komen om over de problemen te praten. Het gaat dan onder meer over de Russische boycott, afschaffing van het melkquotum en de uiteenlopende prijzen die varkensboeren in de verschillende EU-landen krijgen voor hun vlees. Het weer, het is wisselvallig, maar vanmiddag klaart het op en wordt het droog. Het is dan zo'n 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vertraging op de A4 bij Den Haag in de richting van Amsterdam. Tussen Ipenburg en Zoeterwoude staat 5 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A4 Amsterdam-Den Haag, de andere kant op dus, staat tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Leidschendam 8 kilometer. Er is een rijstrook dicht. Aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 richting Amersfoort en Hengelo... staat voor het knooppunt Amstel 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Er is een rijstrook dicht. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum 15 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Huizen en Beeldhoven 12 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Es schön, mm, alle kommen vorbei, ich brauch die rauszugehen. Das Haus am See. Das Haus am See. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter, keiner kennt meinen Namen.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 Orangenaublätzer liegen auf dem Weg Ik had 20 kinder, mijn vrouw is schön Alle komt voorbij, ik brauch niet rauszugehen. Vorig weekend zat CFM het hele weekend live op het strand. Ja, zeker uiteraard tijdens het paal zitten bij Talassa. En toen had ik beloofd deze plaat te draaien. Alleen toen niet bij me, maar bij deze dan. Dat was Pieter Fox en House Amsee. Het is zeven minuten over twee. Goedemiddag. En welkom bij Stadvoort op zaterdag. Live vanuit de studio. Goedemiddag uh, Pieter Fox. Albert Jan Vos. Goedemiddag. Goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10A.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 Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Ja, zitten we weer even lekker drie uur lang voor paal, hè? Zullen we maar nou, zeggen. Jij staat voor paal. Zo is het, ja, ja. dat is waar. En jij zit voor paal. Ah, Wil je dat allemaal zien? Kijk even op ZFM Live. Ik zei het Me dijeron que me está casando. Tu niet no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame tu despedida para mi wedu. En dat y yo no subeas de las Es que yo sentí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 even vast, hè, Heerlijk. Je de Nicky Jam, samen met Enrique Iglesias. Dat was uh, El Perdon. Yeah. Het is 12 over twee. Goedemiddag en welkom bij Zonvoet op zaterdag. Live vooruit de studio aan de Tolweg 10A. En hier is de 50 Second Streets. alive. Dat was I Can't Let You Go. Ja, vorige week had je mooie bedrijfskleding aan, Albert-Jan. Mooi ja. in het oranje. Klopt. Ja, maar waar is dat nou eigenlijk voor? Nou, dat is voor de kijkers nu. Voor de kijkers? Ja, en waar het voor is? Jij ligt hier aan tafel, of <gacht> op de tafel. En waar het voor is? Ja, ik kan het niet vaak genoeg herhalen voor de luisteraars onder u... die het mogelijk gemist hebben. Ik kan het me nauwelijks voorstellen...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 No life feed So bad.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 Asleep. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms. Op de straat ...en dan zeg je, doe mij maar een chef-special. Ja, en dan something. krijg je hem, hè. I miss you You're so. in your arms bij CFM. Ja, Daarvoor trouwens Kovacs en digging. Ja, we gaan nog even door over de windmolens. Ja, uh, de... Het, blijft, het blijft natuurlijk een hot item, ook na, na zondag. Hoor. Dan kan je ook nog op je handtekening zetten. Maar afgelopen donderdag heeft wethouder Gerard Kuipers... ...de petities die in het raadhuis zijn getekend... ...overhandigd aan Anita Molenaar van Stwandpavioen Talassa...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 Ik zag lachen, kan niet geloven dat het echt was. Zijde, mijne zijn. Ze leken mis van dood, zacht, cilia en dan ook. Oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zei zij: zij. Jezus, wie Nederland Je hebt zo'n mooie t-shirt aan. Ja, Staat je ik goed, Staat je, je goed. Ik krijg kledingsadviezen via, ja. de, via de app. www.zfm-live.nl Dan kan je Albezjan in het oranje zien. Op verzoek van naar Jeroen. Jeroen, goedemiddag trouwens. Leuk dat je luistert. Dus zometeen inderdaad Lex met het weerbericht. Maar eerst Omi, hier is Cheerleader. In a She gives me life. Die Felix, weet je wel, die heel veel uh, hits op die moment heeft. Uh, Ditmaal de uitvoering van Naomi, dat was de cheerleader. de Zo, en zo werd het uh, twee minuten over half drie. Goedemiddag, Lex van Den Horen. Goedemiddag, Rob. Rob Harms. Harms, <laughs> hoe is het ermee? Goed. Ja? Ja. Mooi. Fijn dat je er weer bent.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 Uh, op oprispingen van de zon okay. ja ja dan heb je nog zo'n uh, term buien ja buien ja wat is buien dat, dat hadden we dus uh... <laughs> <laughs> afgelopen week wel juist yes. buien geregen geregen dat is dus uh, een langdurig uh, aanhoudend regen met hardregen, regen, zacht regen... hard regen, zacht regen... nou, dat hebben we dus gehad, hè? Ja, zeker. Ja, ja dat is dus buien regen. Okay. En dan heb je ook buien, dan uh, kan je op wachten. En periode met regen, dan kan je beter thuis blijven. <lacht> het is duidelijk, hè? Is heel dat duidelijk. Zijn, dat heel dat duidelijk. zijn wel officiële termen, hoor. Ja, klopt. Ja. Want dan hebben, we allemaal over, dan hebben we het allemaal over hetzelfde. Goed. Eh... Um,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 Dan hebben we wisselende bewolking met opklaringen. <lacht> Kijk, je, je, had, je had leraar moeten worden, man. <lacht> en kans op een bui. Oké. Okay. Ja, dus daar kan je op wachten. Uh, er staat een, een vrij krachtige een noordelijke wind. Die is dus van noordwest naar het noorden gedraaid. En daar wordt het dus ook weer niet warmer door. Hoewel, uh, 17 graden is nog steeds uh, onder normale. Want uh, de normale temperaturen voor de tijd van het jaar is 20 graden. Kijk, dat scheelt nog even. Zo, hey. dus, Er zitten nog wel 2 graden tussen. En als we de zee inplonsen, die, die is 19 graden. 19 graden. Ja, Daar warmer gewoon. Hé? Hmm. Warmer. De zee is warmer dan de buitenlucht. De, de, de zee is warmer dan de buitenlucht. Hmm. Dus je kan beter in zee ja. dan op het strand lopen. <laughs> ja. uh, dan gaan we naar de dinsdag. Ja, dan is het droog.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 En uh, daarna wordt het warmer met meer zon. En ik denk dat we boven normaal uitkomen aan het eind van de week. Dus het wordt nazomer. Dat is helemaal niet nou, de bedoeling. Nee. Huh? Ja, dat hoef ik niet op vakantie. Jawel. Nee, dat is helemaal niet leuk. Ga je helemaal lekker op vakantie. in Turkije regent het trouwens, of? Ja, dank je over je, de week. Ik ga je zoveel op vakantie.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 Precies. En uh, op jouw uh, GFM app Ja, de GFM app Heb je hem nog niet, download hem dan nu in de Play in de App Store. Hij is gratis verkrijgbaar. En kijk even onder uh, Meteo Zandvoorts. Het weerbericht van Lex van der Hoorn. Dankjewel, Lex. Oké. Okay. En ik zeg uh, niet tot volgende week, maar wel albert -Jan. Maar ik ben er wel, hoor. Jij bent er ja, wel. Ja, ik, wel, ik wel, ook. Hoor. En ik uh, zit Allee. lekker in Turkije. Nou, veel plezier. Doei. Doei. Dat was het weer. Dankjewel, Lex van den Hoorn, na te lezen op www.meteopagina.nl Of download gewoon even die app, hè? de ZFM Software-app. Gratis in de Play en in de App Store is hij verkrijgbaar. En hier is Michael Jackson. Zijn. Oh.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 Sportpark Duikersveld En inderdaad, de eerste competitiewedstrijd is een. En is een doelpunt voor Sadboek! Ja! Mooi teruggelegd. Ja. Met een kopbal. En. Uh... Even uh, kijken, Maurice Mol die staat daar behoorlijk vrij, draait zich om je haalt in één keer uit. Zandvoort staat uh, in de achtste minuut, uh, met 9e uh, minuut moet ik zeggen, met 1-0 voor. Dat was uh, zomaar een cadeautje natuurlijk, wat villers zijn. Ik was gaan vertellen en ja, ineens is die avond daar in het doelpunt. Goed, Zandvoort leidt dus met 1-0 in de negende minuut, maar waar was ik nou mee bezig? Uh, ja, je bent bij helemaal verhaal geweest. Mooi hè? Dus ze verrassen me gewoon weer, die gasten. Nou goed, zaterdag eh, ja, heeft het de, Ja, dat hebben we allemaal meegemaakt. Meegekregen via de Zanderspoorland. Niet zo bepest bepaald, bepaald voorseizoen gehad. Uh, al die oefenwedstrijden. Oefenwedstrijden, ja, ja Gaat dan dan de uh, AAM Cup of de Nederlandse Beker van de KVB? Ja, dus op 1 uh, na zijn die allemaal verloren gegaan. En flink ook. En men had dus een, het hart vast. ...voor het eerste van SV Zandvoort. Nu staat er toch ook, denk ik, een behoorlijk team uh, in het veld. Met als nieuwe mensen... Mielander op Berg bijvoorbeeld. Justin Luiter staat erin. Um, uh, even kijken, Aardenwerk staat erin. Max Aardenwerk staat erin. Uh, ja, er zijn nog een paar mensen. En, oh, daar gaat bijna, bijna de 1-1. Maar goed, um, in het doel in het Zandvoort er staat uh, uh, niet uh, de Jonge Jan...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 Are you Goedemiddag bij CFM. En we schakelen weer live over naar Duintjesveld. Naar de Joop van Es bij de wedstrijd SV Sonvoort tegen HFC. Hoe is het daar Joop? Ja Rob, uh, het is nog steeds hetzelfde. Het is nog steeds 1-0 voor. Maar vier minuten geleden had Naasjubberg uit de wedstrijd nu al op slot kunnen gooien. Uh, de prachtige bewegingen, twee stuks, Zitten die verdedigers uh, helemaal op de verkeerde bank. Komt ze eigenlijk alleen voor de keeper. Ja, en dan...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 20 jaar. Zie FM.